Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Duitse hebben een ontmoeting met president Poroshenko en premier Yatsenyuk. Merkel belde gisteren met Amerikaanse president Obama over de situatie in Oekraïne. De Verenigde Staten en Duitsland zijn het erover eens... dat het Russische hulpconvooi het land onmiddellijk moet verlaten. President Poetin zet de verhoudingen op scherp, vinden Obama en Merkel... ook omdat hij veel militairen langs de grens heeft gestationeerd. Frankrijk heeft twee meisjes van 15 en 17 jaar opgepakt die van plan waren zich aan te sluiten bij jihadisten in het buitenland. Het is niet duidelijk naar welk land ze wilden en hoe concreet de plannen waren. Ook is verder weinig bekendgemaakt over de achtergrond van de meisjes. De twee werden in de gaten gehouden door de Franse Veiligheidsdienst. Frankrijk is bezorgd over de bereidheid van jonge moslims om zich bij de islamitische strijd aan te sluiten. De VN-veiligheidsraad heeft zich krachtig uitgelaten over IS. De terreurgroep moet verslagen worden en de intolerantie, de haat en het geweld moeten worden uitgebannen, zegt de raad in reactie op de moord op de Amerikaanse journalist James Foley. De raad spreekt van een laffe moord en noemt die een tragische herinnering aan het feit dat journalisten in Syrië meer en meer in gevaar zijn. De moordenaar van John Lennon komt niet vrij uit de gevangenis. Mark David Chapman had voor de achtste keer... een verzoek tot vrijlating ingediend, maar dat werd afgewezen. Hij kan volgens de commissie die erover gaat... niet leven zonder weerwetten te overtreden. Chapman vermoordde Lennon in 1980... en mag sinds 2000 elke twee jaar om vrijlating vragen. Het weer. In de kustprovincies opnieuw buien. Overdag afwisselend wolken, zon en buien...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Wake up, everyone. How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the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 En zo.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 God afraid for those who believe I will say.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 I'm oh, wash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 Right through the fog I seen a beautiful City up here Where kids Are playing and people Are laughing and smiling And loving fear She said This of my family and girls.